Dit is Jeroen Chapkema met het internationaal. De spanning tussen India en Pakistan over de grensregio Kashmir blijft oplopen. Het Pakistanse leger zegt dat er twee vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht... boven Pakistan uit de lucht zijn geschoten. Volgens een legerwoordvoerder is een piloot gearresteerd. Vanaf Indiaans grondgebied zijn er mortiergranaten afgevuurd... die woningen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir zouden hebben geraakt. Daarbij zijn volgens Pakistan zes burgers gedood... Verder claimt India dat twee Pakistanse gevechtsvliegtuigen het Indiaanse luchtruim binnen zijn gevlogen. De spanning begon na een zelfmoordaanslag door een Pakistanse terreurgroep waarbij 40 Indiaanse militairen om het leven zijn gekomen. Vandaag ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar weer voor topoverleg, nu in Hanoi. Trump is vandaag al langsgegaan bij de Vietnamese president. Er werd een handelsdeal gesloten, zo gaat Boeing nieuwe toestellen leveren aan Vietnamese luchtvaartmaatschappijen. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er een dode geborgen en zijn dertien mijnwerkers levend uit de mijn gehaald... Een woordvoerder zegt dat er op het moment van instorting... mogelijk 60 mensen onder de grond waren. De Tweede Kamer reageert overwegend positief op het kabinetsbesluit... om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft 12,5 van de aandelen in handen... zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen zijn er blij mee... maar ook de PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP... en Forum voor Democratie steunen de investering. GroenLinks zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer meubelzaken en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak was er niemand binnen. Kort na middernacht was het vuur onder controle. Het weer, het wordt weer lenteachtig met veel zon en weinig wind. Aan de kust rond de 15 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden. Morgen meer bewolking, kans op regen en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nauwelijks vertraging op de weg in Noord-Holland, alleen op de A9 ook maar diemen. Tussen Amstelveen en het AMC 4 kilometer en 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu ZFM in de ochtend. just one of them things is ZFM antwoord?